In het liquidatieproces is Siegfried B. veroordeeld tot levenslang voor een dubbele liquidatie in 1993 in Antwerpen. De rechters zijn bezig met het voorlezen van de vonnissen. In het liquidatieproces staan elf verdachten terecht. Twee van de belangrijkste verdachten, Dino S. en Ali A. zijn vrijgesproken van de moorden op Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Over een vermeende, ook een vermeende wapenleverancier gaat vrij uit. Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de arbeidsmarkt dit jaar sterker krimpt dan eerder gedacht. Het aantal banen neemt af met 85.000. Door de daling van de werkgelegenheid bereikt het aantal vacatures een dieptepunt. De nieuwe koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen na de inhuldiging een kennismakingsbezoek aan alle provincies. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Binnen een jaar na de inhuldiging gaat het paar ook naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Opgaven van de CITO-toets 2013 zijn op Marktplaats gezet. Dat heeft het Centraal Instituut Toetsontwikkeling bevestigd. De eerste dag van de CITO-toets is komende dinsdag. Een woordvoerder van het instituut kan niet zeggen hoe de opgaven zijn uitgelekt. Een gebruiker van Marktplaats.nl speelde de opgave door aan NRC. Het weer bewolkt en regenachtig, maximaal 10 graden. Tegen de avond meer wind boven de wadden tot mogelijk stormachtig in de kustgebieden met zware windstoten. Dit was het NOS Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Voor vandaag zijn er geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat de politie niet controleert op de wegen. Maar ze worden gewoon niet bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan de energy drinks Maar ik focus op een meisje, meisje. Zij dansen op de maat Maar gaan we in de gaten al een tijdje. Maar wie zijn die boys om me heen Misschien moet ik een dagje voor de kopen Misschien moet ik de wat loslaten En rustig aan naar de toe lopen ik ben er nou, been staat vast. Ik kan niet meer, kan niet meer dansen. Dans. zweek koppen op, op de bas nee, vast. rustig en bereken aan mijn kansen. ESMC kwadraat, bereken het de kans daar zij vanavond met me mee wil gaan. We gaan. En hebben nacht dans met mij. Hey, DJ, Jij nog maar een paar. Ik ga vanavond niet naar huis. En ik ga door tot z'n ochtend slapen. Come on.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 alles in Oeh, ze heeft de beauty en de brains en oh oh oh het voelt goed, hey, het voelt goed, hey, hey. het doet me weinig of niks als andere mannen naar de kijken. <laughs> Laat die ogen maar rollen jongens kom op, want deze is de mijne. Ik weet ook niet hoe het komt.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 Yeah, the beauty and a brains, the beauty, uh Want zij is alles, alles, alles, alles in één Ze komt van top tot één Schatje, wat doe je met me, doe je met me Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één Ze heeft de beauty and de brains en, oh oh You know, tonight I'm feeling a little out of control. Is this me? You want to get crazy? 'Cause I don't give a... I'm out of character. You really don't mean you know it's not the norm. Cause I'm doing things that I normally won't do. Yeah. Uh, the old age gone, I feel brand new. And if you don't let like it fuck you, I'm doing I'm, I'm kissing on the boys and the girls Someone call the doctor cause I lost my, my mind Cause I'm doing things that I know we won't do The old me's gone, I feel brand new And if you don't like it, fuck you Zie je via de kabel op 104.5 en in de ether op 150.